Macron heeft klachten en gaat zeven dagen in isolatie. Hij zal die tijd wel gewoon aan het werk blijven. De HEMA krijgt definitief nieuwe eigenaren. De warenhuizen worden overgenomen door een investeringsfonds... en de oprichters van de Jumbo-supermarkten. De deal zat er al een tijdje aan te komen, maar of het zou gaan lukken bleef lang spannend. Dat zegt verslaggever Nick Wouters. Het was heel onzeker, ja, want HEMA kampt met een enorme schuldenberg. Die schuldeisers die zitten overal op de wereld. Amerikaanse schuldeisers, Britse schuldeisers... En de Jumbo-eigenaren en Parkom zeiden we willen het overnemen, maar dan willen we van die schuldeisers af. En dat kon alleen als de schulden zouden worden afbetaald door banken en die zijn nu ook akkoord. Tenerife gaat in volledige lockdown. Vanaf zaterdag mag 15 dagen lang niemand het vakantieeiland nog op of af, dus ook geen toeristen. Er is ook een avondklok, die wordt vervroegd naar 10 uur s'avonds. En met de feestdagen mag je nog maar samenkomen met 6 mensen, dat waren er 10. En vanuit Nederland naar Tenerife gaan was al moeilijk, want reisorganisaties Tui en Corendon hebben nu alle wintervluchten naar de zon en de wintersportgebieden geannuleerd. Op Schiphol hoort verslaggever Bo Heimensen dat niet iedereen voor de vliegtuig instapt. U hoorde dat er een negatief reisadvies was. Heeft u niet vanmorgen gedacht van misschien is het wel verstandig als ik niet ga? Ja, mijn vrouw heeft kanker, ja. Dus zij heeft mij heel hard nodig. Mijn vrouw is daar? Ja, mijn vrouw is daar. Dus zij heeft mij heel hard nodig. Voor mij is het noodzakelijk. Als het aan de minister ligt kun je binnenkort alleen nog maar vliegen... met een reisverklaring waaruit blijkt dat je vlucht noodzakelijk is. En het weer nog. De regen is wel zo'n beetje het land uit en op steeds meer plekken breekt de zon door. Vanmiddag op een enkele bui na overal droog en er zijn ook opklaringen. Het wordt vandaag max een graad of 10. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad... tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam. Door een vrachtwagen met pech is er maar één rijstrook open... en de vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Kerst! Zie FM! Dit is Kerst! Met Zie Met men met nu! In Zandvoortse Zaken. Ik ben zo in love with you en daarvoor je soulsearches met Get Enough. Droomenzee, radiogoffen vol met mooie verhalen. Je luistert nog steeds naar ZFM Droomenzee. Zoals iedere week gaan we ook deze week weer op zoek naar, naar iemand met een, met een mooi verhaal... die zijn, uh, zijn of haar droom heeft waargemaakt. Uh, en uh, ik ben heel blij dat we deze week uh, aan de telefoon hebben... Lucia van der Brink, goedemorgen Lucia. Hoi, goedemorgen. Even voor de luisteraars: ik ken Lucia vanuit mijn werk. Toen de tijd werkte hij voor uh, nu.nl. Ik werk nog steeds bij nu.nl, ja. inderdaad. Ja. En de verrassing was voor mij dat je me kort geleden een berichtje stuurde. Dat je daarnaast ook iets heel anders doet. Daarnaast uh, schrijf ik en uh, ja, voornamelijk fictie. In januari kwam uh, mijn debuut uit, uiteraard. Dus het was super spannend. <laughs> het was ook gelijk een heel gek jaar met corona en uh, alle evenementen die niet doorgingen. Maar uh, ja, het was, het was, ja, het was fantastisch om. Uh, ja, om dan uh, dat boek te zien en dat het er is, ja. Voordat we, even, voordat we verder gaan praten over die weg daar naartoe, kan je ja. iets meer uh, vertellen over het boek? Ja, het heet niemand zoals hij. <laughs> en uh, nou ja, het gaat over uh, een jonge vrouw van uh, ongeveer uh, 25. En op een dag krijgt zij uh, brieven in haar brievenbus. En daar zitten dan ook kraanvogels bij, uh, van die organische kraanvogeltjes. En post-it. Nou, dat blijkt van haar opa te zijn. Uh, maar die opa kent ze helemaal niet goed en die, die blijkt naar Japan te zijn vertrokken omdat hij uh, te horen heeft gekregen dat hij leidt aan ALS. En omdat hij, ja, dat is een soort van droom, van hem om daar naartoe te gaan om karate te trainen, is hij dus daar. En uh, het hoofdpersonage Renke, die, die wil hem dan nog heel graag wel leren kennen. En ja, die gaat naar hem op zoek. Waar komt jouw fascinatie voor Japan vandaan? Mm, ja, dat is wel een goede vraag. Sowieso uh, was ik altijd wel gefascineerd door uh, de Japanse manier van verhalen vertellen. Dat het vaak toch wel anders is dan westerse verhalen. Um, maar ook doe ik al heel lang aan karate. En um, toen ik op een gegeven moment moest studeren, toen dacht ik van... Nou, ik, uh, ik wil graag een taal studeren, maar... Nou ja, Engels, Nederlands, dat, dat leek me te saai. Dus ik dacht, nou, dan ga ik Japans doen. Dat is een lekkere uitdaging. En dan uh, ja, leer ik wat meer over dat bijzondere land en die taal. Het leek me gewoon heel leuk en een mooie uitdaging. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben ook uh, twee keer daar geweest. Ook één keer uh, ja, een soort van uitwisselingsproject. Uh, en toen zat ik daar echt op de middelbare school, maar dat, dat was ook wel echt een behoorlijke cultuurshop. Ja. Die eerste keer dat ik ook in een gastgezin zat, ja, ze hadden wel een soort van vertaalcomputertje waar, waarop we dan konden heen en weer konden typen. Want ja, destijds waren er ook nog helemaal geen smartphones en zo. Dus het was echt behoorlijk last in translation. En eh, vaak het enige wat uh, mensen tegen me konden zeggen was uh, thank you of uh, I love you. En dan... Dat doet er wel mee op. Dat is in ieder geval wel positief. Ja, het is wel een liefdevolle vakantie worden daarvan. Nou ja, voor veel, Big in Japan. Dat, was nog wel, dat is toch wel de toepasselijke plaat nu hè? We praten zo nog even door met Lucia. Dit is ZFM Dromenzee. In, in januari uitgekomen. En dat was een lang gekoesterde droom van jou. Ja, ik was altijd al wel gefascineerd door boeken. Zelfs nog voordat ik kon lezen... Ah, dan trok ik een boek uit de kast... en ging gewoon die letters zitten overtekenen, Omdat ik gewoon wist... van, er zit een soort van geheimen voor mij in. En daar was ik gewoon altijd al heel benieuwd naar. En uh, ja, als, als kind gewoon... Uh, verhaaltjes geschreven. En uh, daar eigenlijk... Ook nog een tijdje mee gestopt. Um, tot ik op een gegeven moment uh, op mezelf ging wonen. Ja, toen dacht ik, ja, eigenlijk zou ik wel willen schrijven. Maar ja, toen dacht ik ook, nou, wie denk ik wel niet dat ik ben. Uh, dat ik uh, even ga zitten schrijven alsof ik een schrijver ben. En ja, dat, ik schaamde me daar ook een beetje voor. Maar ik dacht, ja, maar ja, uh, ik wil het gewoon doen, dus ik ga het doen. Dus toen ben ik nou één keer in de week, denk ik, een uurtje achter de computer gaan zitten. En ja, daar kwam niet heel veel uit in het begin. Maar ja, het was wel een begin. Iets wat ik graag wilde en ik, ja, ik, wilde, daar ook niet dat, ik wilde dat niet zomaar opgeven. Want ja, het lijkt me belangrijk als kijk in wat voor hoedanigheid je ook doet. Moet je volgens mij altijd doen wat je het liefst doet in je leven. Al is het één uur per week, al is het één uur per maand. Um, ja, ik plande het in alsof ik geen zeg maar, sporten. En dan plande ik een afspraak met mezelf en dan ging ik zitten typen. En ja, in het begin is dat allemaal gewoon super moeilijk, maar je kan dat wel opbouwen als het een soort van spier is. En ja, dan, dan gaat dat steeds beter. En uiteindelijk, ja, wordt mijn schrijven ook steeds beter. Um, maar dat, dat gat overbruggen van ja, starter tot echt uh, schrijver of kunstenaar, ja, dat, dat is, daar zit een heel groot gat en er zit niet één... Er is niet één direct pad dat leidt tot zo'n kunstenaarschap of schrijverschap. Ja, dat kan van alles zijn. Uh, en, en je moet er zelf achter komen en, en dat maar gewoon aangaan. Ik vind de, de, de parallel die je trekt met, uh, met, met, met sporten, vind ik wel heel interessant. Want um, volgens mij, uh, het schrijver zijn was niet zozeer van bij jou uh, de drijver van... oh ja, ik wil... Mijn, mijn, mijn kost verdienen met schrijven. Maar ik wil... Je, je schrijft om te schrijven, zeg maar. Omdat je het zelf heel graag wil. Net zoals dat mensen gewoon hardlopen om gezond te zijn... en niet zozeer om een marathon heel snel te kunnen lopen. Ja, daar zit, daar zit denk ik ook wel inderdaad een heel groot verschil in. Dat, uh, ik verdien mijn geld met iets anders. En daardoor kan ik juist ook alleen schrijven wat ik wil. En dat vond ik ook heel belangrijk. Hey, en, dan, uh, en, en dan zeg maar die, die grote stap van, van uh, je wekelijkse of dagelijkse... Uh, schrijftraining voor jezelf naar de beslissing dat je een boek gaat schrijven? Allereerst schreef ik een ander boek um, en dat was ja ik denk een soort van training van oké okay, hoe werkt dat nou en hoe groot is dan een boek en hoe maak je een spanningsboog, hoe maak je een personage en daarbij heb ik een heleboel geleerd eigenlijk um, en ik ben toen ook korte verhalen gaan schrijven, wat poëzie, en ben erin gaan sturen naar. Nou, je hebt dan literaire tijdschriften die er wel eens wat uitgeven of uh, feedback geven. Of uh, er zijn ook wedstrijden voor verhalen. Maar dat ging eigenlijk in het begin ging dat echt heel slecht. Alles werd gewoon afgewezen. Ik durfde niet eens mijn e-mail te openen soms. Als dus er dan weer dan een e-mail in zat waar, waarvan ik wist: van, oh, dat kan een afwijzing zijn. Maar toen dacht ik: nou, laat, laat ik er wat positiefs van maken. En. Uh, ja, ik kom maar met die afwijzingen. Ik ga het gewoon verzamelen. En elke keer als ik er één krijg, word ik gewoon blij, want ik heb geleerd. Heel bijzonder om allemaal te horen, uh, Lucia. En, en we praten zo nog met je verder. Uh, ik had je ook gevraagd om, uh, om, om misschien wat muziek mee te nemen... die, die past bij, bij jouw verhaal, bij jouw droom of misschien wel bij je boek. Uh, ja, uh, het motto van mijn boek is van het nummer van Angel Olsen. Awesome, en dat heet Windows. En uh, die lyrics gaat als uh, We Must Throw Our Shadows Down. Nou, ja, het gaat ook echt over um, ja, de schaduw dus. En die schaduw die komt ook terug in mijn boek als um, opa Pieter die uh, opa gaat, die gaat, die is een soort van in strijd met zijn schaduw. Zo noemt hij dat. En dat is zijn verleden, dat, waar, waar hij uh, waar moeilijk mee kan omgaan. dat zijn hij als zijn schaduw. Hey, Angelsen met wisdom. Windows. naar naar de afgelopen uh, noem eens wat 10 uh, jaar waarin je echt de aanloop hebt genomen naar je debuutroman van van dit jaar um, zitten daar dan ook tips bij voor, voor onze luisteraars van he, uh, die misschien ook met een hebben maar er heel veel jamaren tegenover zetten wat ze dan wat wat jouw ervaring is wat ze zouden kunnen doen om het toch hun doel te gaan bereiken ja in mijn ervaring koesten uh, grote dromen koesten toch wel vaak tijd en inspanning en... Je moet een manier vinden voor jezelf om, om het vol te houden, denk ik. Kijk, je kan het roer in één keer omgooien Maar een masboog. zal het niet altijd leuk en uh, super fijn zijn. Zal het zal vaak ook gewoon hard werken. En ja, om dat vol te houden, moet je het ook eigenlijk zo comfortabel mogelijk maken. Dus eigenlijk alles wat je kan doen waardoor, ja, waardoor je het langer kan volhouden. Kijk, voor mij, als ik het even niet meer zie zitten, dan maak ik een karamelcappuccino uh, voor mezelf. En dan, dan kan ik er weer eventjes tegenaan, maar het zijn die kleine dingen die je wel voor jezelf moet doen, een beetje voor jezelf moet zorgen. En als het even niet lukt, is of als het, even niet, als het even tegen zit, dat ja, dat, je daar, dat je het accepteert en, uh, en daarna hopelijk weer door kunt. Uh, creëer eigenlijk voor jezelf de omstandigheden waarin je door kunt, ga, door kunt zetten om, om je droom na te streven. En uh, uh, zorg ook voor het zachte kussen in het, op, de, op de tijden dat het misschien even wat minder gaat. Ja, dat heb je heel mooi verwoord, ja. Leuk, nou, hey, dankjewel uh, Lucia. En, en het is, uh, het is uh, vandaag 17 december, dus we hebben nog zeven dagen voor, uh, voor kerst. Dus uh, ja, en iedereen, uh, de afgelopen weken lezen we heel veel over de post en iedereen die het heel druk heeft. Maar als je nog geen pakketje hebt voor onder de kerstboom, dan kun je dus uh, zeker de Burenman van, uh, van Lucia bestellen. Niemand zoals hij, en die vind je ongetwijfeld. Ja, ik weet trouwens dat je hem op bol.com vindt en, uh, en ook nog wel ongetwijfeld op uh, allerlei andere plekken. Dankjewel voor je tijd, Lucia. En veel succes met je volgende boek. Bedankt, komt goed. Lysia van der Brink this week and you're going out. If you try to stop you, you're going off. got your hair done and your nails done. Tell me when and your thinning shoes. You're in your coupon laying at the hottest spot tonight. You're going to find the fellas rolling in Gaan de, de, de ...automatische dingen doen. Maar het is nog steeds kerst. En uh, ik hou van kerst. Ik hou van kerst omdat ik ook van radiomaken hou. En schijnbaar op een of andere manier... ...er wordt altijd radio gemaakt... ...maar op een of andere manier is radiomaken in december nog even iets leuker. Hé, hey, en uh, uh, ik heb het cliché wel eens vaker gebruikt... ...maar zo'n show maak je dus niet in je eentje... En uh, ik ben blij dat hij dwars door de lockdown uh, hier toch is kunnen aanschuiven vandaag. Want uh, dit programma maak ik elke week samen met Piet. Tenminste, ik noem hem Piet. Hij heet Sebastiaan. En uh, dat is mijn muziek samensteller. Goedemorgen. Goedemorgen Jan Willem. Wat leuk dat je er bent. Ja, goed om hier te zijn. Ook een goed kerstfeertje in de studio met een uh, lampje en een boom. Met alleen maar kan ik omschrijven omgekeerde pieken die erin hangen. Zeker. Je moet, je moet, het is pieken en dalen dit jaar. Ja. Dat is het. <laughs> dat is uh, het symbolische van deze, van deze boom. ja. Hé, hey, en uh, ik, uh, ik, ik, ik heb het wel eens een paar keer al genoemd uh, aan nou, mensen... dat jij, um, dat jij de samensteller bent uh, van dit programma. Ben je het altijd eens met wat we draaien? Nou, je kan niet alleen je eigen smaak erheen douwen. Nee, dus, dat is ook uh, wel, dat uh, wel. Zeker dat ik het eens ben. Ik uh, word altijd wel blij hoor, elke donderdag tussen 10 en 12. Nou, mooi zo, mooi zo. En uh, omdat, we, omdat het gewoon kan, gaan we vandaag een, een uurtje langer door. Want uh, nou, Piet is aangeschoven, dus uh, dan kunnen we waarschijnlijk straks... uit de losse pols nog wel even een uur uh, samenstellen met allerlei muziek. En uh, nou, wie weet uh, vinden we al in de tussentijd ook nog allerlei nieuwtjes die we met je kunnen delen. Dus uh, blijf luisteren. We zijn er nog eventjes. Ja, Dit zijn zinnetje. de Doobie Brothers met Waterful Belize. En voor de scherpe luisteraar, deze had je al een keer gehoord. Dus uh, ja, dat gaan we even niet doen, hè. Zo. Nou, tot zover dus deze soepele show tot nu toe. En dan komt nu daadwerkelijk de Doobie Brothers. Hele fijne feestdagen. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Hele fijne feestdagen. In december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. met een what Beliefs. fool En uh, ja, normaal spreken we natuurlijk rond dit tijdstip ongeveer met, uh, met Jaap Koper om te horen wat er in Alternative FM zit. Maar hij liet me vanochtend weten dat dat, uh, dat het eventjes nog, uh, nog niet lukt. Maar je kunt natuurlijk altijd via social via de Instagram van ZFM Zandvoort kun je altijd natuurlijk een beetje zien wat er al, uh, wat er al aankomt. En uh, als hij zegt dat, het, uh, dat hij het nu nog niet kan vertellen, dan heeft hij waarschijnlijk wel een paar uh, verrassingen in petto. Dus dan is het zeker de moeite waard om vanavond tussen 8 en 10 te luisteren naar ZFM Alternative FM met Jaap Koper. Hé, hey, en het is, uh, het is donderdag, dus. Throwback Thursday! En we gaan terug naar het jaar 1985. Oh. USA for Africa. We are the world. even voor Africa. Ja, en het throwback Thursday is natuurlijk niet compleet... zonder ook te kijken naar het Eurovisie festival. En daarvoor gaan we terug naar 1986. 1986. Ze werden uiteindelijk 13e in een veld van twintig. Dit is Bristol Sizzle. Alles heeft een ritme. Rizzle Sizzle met Alles heeft een ritme. En daarvoor hoorde je USA for Africa met We Are The World. En dat was weer uh, de throwback Thursday voor vandaag. Maar we zijn er nog niet hoor. We hebben nog veel meer muziek uh, van vandaag. Maar ook van heel lang geleden. En um, ja, de volgende is... Nou, uit welk jaar is die ongeveer? Heb je enig idee? 2001? Ja, uh, zoiets. Nou, die is in ieder geval. Sophia das Baxter. Murder on the Dance Floor.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 you better the not... ongeveer... Uh... day. Underneath the tree. Nou, en uh, kerstiger wordt het dan niet dan dit, hè? Ben jij al helemaal klaar met je kerstinkopen? Oh ja. Ja? Ja, ik, was, ik had die lockdown wel zien aankomen. <laughs> ik heb alles al in huis. Je hebt alles in huis. Alles Lekker. verstopt. Alles uh, nou, verstopt, gewoon onder de boom. Oh, oh natuurlijk. Ja, dat is, uh, Ik haal al die feestdagen door elkaar. <laughs> Maar uh, ja, het wat mooie is, het, schijnt, uh, het, het is nog zeven dagen. Volgende week, uh, als we weer een Droommissé presenteren... dan is het uh, kerstavond. Dus uh, wat, wat is eigenlijk het moment dat je, dat je cadeautjes onder de boom moet openmaken? Is dat kerstochtend of kerstavond? Of wat is dat? Oh, ik heb uh, de Bijbel niet goed genoeg gelezen, maar... denk ik, om dat precies te weten. Ja, die handleiding, hè? Die handleiding voor die feestdagen blijft wat lastig. Maar uh, het is dus nog uh, ongeveer zeven dagen. En uh, ja, het schijnt dat je toch wel... Uh, uh, ja, dat het, het is echt druk, hè? Dus als je nu nog niet je cadeautjes in huis hebt... Dan is het klaar. Ja. De, dus de, dan moet je ze bij de Albert Heijn kopen of, of een andere supermarkt. Ja, precies. Want <laughs> uh, nou ja, je kunt natuurlijk allemaal online bestellen. Maar wat we ook lezen, dat, uh, dat ja, in heel Noord-Holland... de pakketbezorgers die, uh, die, die werken dag en nacht. En, en de busjes worden een beetje ja, behandeld op dit moment zoals uh, vliegtuigen ook. Dus uh, de ene piloot landt met het busje. Hij wordt weer volgeladen en getankt en hij rijdt gelijk weer weg. Dus die busjes die rijden ongeveer 24 uur per dag. Ja, yeah. Dus, zie je dat bij jou in de wijk ook? Ja, ja, maar uh, piloten krijgen dan wel weer wat, uh, wat beter betaalde pakketbezorgers. Misschien moeten we een beetje lief zijn tegen hun deze vakantie. Ah, dat is, dat is een goede. Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik, ik vind het heel leuk. We hebben er iets van uh, drie, tenminste die al bij ons aan de deur komen... die je uh, inmiddels ook door de jaren heen wel kent. Dus dat is altijd wel gezellig. Drie? Drie. Gewoon, maar... Alle drie elke dag, want zoveel bestel je. Mm. <laughs> <laughs> zoiets, zoiets. Maar ja, ik ben heel benieuwd, want het wordt dit jaar toch uh, niet, niet die... Uh, ja, je hebt niet meer de kans om even die last, uh, last minute chaos shop te doen... Van, uh, en dan maar bij Greets een fotolijstje met bonten te kopen, want dat vindt iedereen leuk. <laughs> dus uh, ja, ja, je zult het toch uh, online moeten doen. Maar ja, goed, dat, uh, dat komt, uh, komt vast wel goed. En, en laat het ons een beetje weten. Als je nou een heel goed idee hebt nog... om, uh, om uh, toch nog een cadeautje te vinden... Nou, laat het ons even weten. We weten dus niet of de telefoonlijn het doet vandaag. Dus uh, stuur het even via Instagram. laagstreepje -dromensee. dromensee Laat even weten hoe je andere mensen nog uh, kunt helpen... om toch nog een uh, cadeautje te vinden. Je nummer één hitstation in town. the love of music Tuck my heart about one two times don't need to question the reason i'm yours i'm yours i know the earth will lose a fight just to say a smile 'Cause you got no flaws no flaws i'm not trying to be your part-time lover sign me up for them full time i'm yours aren't yours so what a man got a I'm All stupid people in cheap lines, I'm sure, I'm sure So I give a million dollars just for you to grab me by the collar Like all these days these days. I'm not trying to be a I'm lover so John's Brothers. En dit waren ze allemaal nog, Aha. voordat ze allemaal succesvol Sodo gingen. Dus ja. Dat is ook voor het eerst, dat een bent dat lukt volgens mij. Ja, er is altijd wel één, zo'n, uh, hoe heet die dikke van NSYNC ook weer? Hé, <laughs> hey, we blijven nog een heel uur bij, hè? En, uh, uh, maar dat hebben we totaal niet voorbereid. Dus als je een nummer wil horen, of uh, als je nou eens uh, de mening van, uh, van Sebastian en mij over een bepaald geopolitiek probleem we horen. Dat lossen we hier zo op in de studio. Ja, dat lossen we hier zo op, dus laat het ons vooral weten. Heb jij een favoriete kerstplaat eigenlijk, Ehm Willem? Uh, nou, ik denk volgens mij toch Mariah Carey. Oh, ja? Ja, ik denk het wel. Vooral in juni, als je de juni Nee, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, We zijn zo een terug, maar nu eerst nog even weer een verkeer. Tot zo, blijf luisteren.